Goedemorgen, ik ben Dielke Dit is het nieuws van NOS op 3. Oproepen tot rellen. De politie komt je halen. Het is gebeurd in Breda, in Brabant. Een jongen van 18 kreeg thuis bezoek nadat hij een oproepje had gedeeld om ergens te gaan rellen... en brandbommen en vuurwerk mee te nemen. Dan zou de overheid wel eens zien wat er zou gebeuren, stond erbij. Ook de schrijver van het bericht is opgepakt, net als een paar anderen die het bericht ook hadden gedeeld. Zij blijven voorlopig vastzitten. Gisteravond was het voor het eerst sinds de avondklok weer een beetje rustiger. Wel werden er 131 mensen opgepakt. Onder meer voor het vernielen van spullen, de meeste in Rotterdam. Een inzamelingsactie voor de Primera in Den Bosch is een grandioos succes. De teller is al door de 100.000 euro heen. Hier gisteravond werd die winkel geplunderd, vertelde eigenaar Maaike Jinek. Ze hebben brand gesticht in de winkel. Ze hebben een poster gepakt, aangestoken en tussen een wenskaartrek geparkeerd. Dat is gelukkig alleen maar gaan smeulen. Maar wat als daar vlammen in komen? Er wonen mensen boven onze winkel. Bij geen stel vonden ze dat zo heftig dat ze een crowdfunding starten. en duizenden mensen hebben gedoneerd. Maar ik kan het bijna niet geloven. Dan zie je dat er platdraaiers um, in je winkel zijn geweest. die alles hebben stuk gemaakt. Maar dan zie je daarna ook heel snel. Ik voor fijn land dat wij leven om, eh, om ervoor te zorgen dat we het samen doen. Ik zit gewoon te trillen om dus het. Ik weet gewoon niet wat. Maaike zegt dat de politie veel bewijsmateriaal heeft verzameld in de winkel en hoopt de plunderaars te pakken. De eerste mensen in Nederland krijgen vandaag de tweede prik van hun coronavaccinatie. Precies drie weken nadat de eerste vaccinaties werden uitgedeeld. Net als drie weken geleden was verpleegkundige Senna Elkadiri vanochtend de eerste op de priklocatie in Veghel. In het noordoosten van het land is sneeuw gevallen. Veel kinderen laten thuisonderwijs even voor wat het is en gaan snel naar buiten. Deze jongen in windschoten maakt een sneeuwpop. Ik moet nog één arm hebben nog en een neus. En dat is al arre. En nog een must en een shalk. Het KNMI zegt dat het glad kan zijn. Die gladheid en dus ook de sneeuw verdwijnt snel weer. Want het wordt overal droog en vanmiddag breekt soms de zon door. Het is 3 tot 7 graden. Morgen kan helemaal in het noordoosten weer wat natte sneeuw vallen. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A5 Amsterdam richting Hoofddorp staat een korte file tussen afriet en muilen en Hoek. De vertraging is 10 minuten, dat komt door een vrachtwagen met pech. Tot zover de verkeersinformatie.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 Het is alles zacht, het kan maar niet te hard. Alles hapert, alles zwart. van die dagen geweest uh, dat uh, hier twee radiopresentatoren uh, de boel behoorlijk hebben geterroriseerd met deze single. En ik draai dan maar uh, weer eens een keer, want ik weet dat die ene, die is voormalig radiopresentator, die uh, bekleedt dus nu ergens een functie uh, bij de gemeente Zandvoort, waardoor het onmogelijk is om uh, taken uit te oefenen hier bij deze omroep. Uh, en die zit nu net op de app en die zegt, ja, ga hem, uh, gaan we hem draaien? Ja, tuurlijk. Wat denk jij dan? Verlien met alleen, was dat? Uh, welkom bij dit uh, tweede uur van uh, Zandvoortse Zaken. Uh, we gaan uh, zo dadelijk ook nog even kijken of we om half twaalf... de heer Boskamp uh, nog uh, kunnen vragen voor uh, zijn bijdrage in dit uh, programma... als het gaat over het uh, nieuws door zijn ogen bekeken. Dus dat uh, ga je straks horen. Uh, maar er is natuurlijk ook uh, muziek en ik denk dat deze ook nog wel een beetje kan, hè?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 In a simple way And if you need to know while I'm still standing You just feel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 1977 hadden ze een heel mooi album, Rumors, van Fleetwood Mac. En uh, tien jaar later brachten ze er nog één uit. En die deed het minstens zo goed als uh, dat album Rumors. Namelijk Tango in the Night. En daar uh, was deze ook vanaf gehaald als single. Namelijk Isn't It Midnight. Uh, met uh, de duidelijke bijdrage van Christine McVie. En natuurlijk ook uh, Lindsey Buckingham, maar die uh, maakt al geen onderdeel meer uit uh, van de band. Uh, voor de zoveelste keer is die eruit gesodemieterd door Mick Fleetwood. Want uh, ja, dat is een beetje een eigenwijs baasje, die Lindsey Buckingham. En daarvoor hoorde je I'm Still Standing van uh, Elton John. Het uh, bracht de tijd op, uh, nou, uh, verder dan kwart over elf. In ieder geval leer je nog een beetje klok kijken. Ach, ja, zal ik, uh, wat zal ik zeggen? Uh, in ieder geval uh, is dit een, uh, het geluid van een Nikon... Ik heb hem ook laten vertellen hoor, eerlijk gezegd, dus ik uh, dacht dat het een Nikon was. Uh, die hebben ze moestiaal gebruikt in deze clip van Duran Duran en Girls on Film.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 Ook zij uh, komt nog eventjes uh, voorbij uh, in een uh, Zandvoortse uitzending. Want ze komt ook uh, oorspronkelijk uit Zandvoort of ze er nog woont. Dat is vers 2. Wendy Moore met uh, Elixir. Daarvoor hoorde je Duran, Duran met Girls on Film. Dat uh, was trouwens uh, de grote doorbraak uh, van Duran, Duran. in uh, de grote lijsten, de hitlijsten in Engeland destijds. In 1981 uh, werd dit uh, uitgebracht. Um, een ander feitje is dat door de clip. die werd ook veelvuldig uh, vertoond. in uh, de tijd dat Veronica nogal eens een beetje bezig uh, hield met uh, wat erotische clips. Dus. Uh, daar kwam hij ook welvuldig uh, in voor. Maar goed, daar zat er natuurlijk ook een vleugje erotiek ook in... In, uh, in de clip van Girls on Film. Dus dat maakt het dan allemaal weer een beetje speciaal. Uh, zo dadelijk uh, gaan we proberen de, even te kijken... of uh, Mick Boskamp nog bereid is om iets te vertellen... over het nieuws wat hij uh, zelf heeft uh, ontdekt. En dat... Uh... Daar is het wachten natuurlijk op. Maar tot die tijd uh, gaan we een van uh, de muzikale hoogtepunten voor mij dan uit 2020 draaien. Namelijk uh, van deze band uit Den Haag, Rotterdam, The Arters en Something with Lotion.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 Expect you to believe I left because of you But it's the truth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 Wij in 3 voor 12 Noord-Holland vloedgolf. Uh, deze dame aan de telefoon. Uh, Singa. Mo Zo moet ik het uitspreken van Eva van Leven, want zij uh, schuilt erachter. En uh, dat heb ik uh, niet alleen hoeven te presenteren, dat, uh, dat programma. Want ik had uh, de hulp van Jip Richter. En die laatste uh, achternaam die zegt. Ja, wacht even. Is zij niet uh, de dochter van... Inderdaad, zij is inderdaad de dochter van Wim Richter. Degene die uh, inmiddels alweer uh, overleden is. Um, we gaan eventjes uh, praten met uh, Mick Boskamp. Op de achtergrond uh, is hij al eventjes uh, te horen. Uh, maar, Mick, uh, jij uh, bent niet thuis. Uh, jij bent ergens in het duin. Ik ben in de waterlijn in Duinen. Ja. Samen met een beroemde DJ. Wie? DJ Menno. Ach! En, uh, ja, die, uh, die heeft toch... Uh, toch in zijn, in zijn carrière toch uh, op veel plekken gestaan staan. Voor Buenos Aires tot uh, de, de Ministry of Sound uh, avonden. Ja. Met Het Candy en dansers. Dus dat is toch uh, nou, niet niks. En dat is een, uh, een vriend van me. We lopen lekker door de waterleiding duinen. Ja. En wel, ik moest dat doen, ja. Ik had wel kunnen zeggen van, nou weet je, dat laten we het een keer niet doen. Maar ja, ja je belt en ik, ik wist dat je ging bellen. Ja. Uh, dus je... Want het, het nieuws gaat altijd door. Het is dus altijd nieuws. Ja, ook in, het, in de waterleidingduinen waar jullie nu met z'n tweeën lopen, of niet? Nou ja, wat, wat hier zo bijzonder is, ik heb die waterleidingduinen ontdekt. Ja. Want het is natuurlijk ook wel heel achterlijk en dan woon je in Zandvoort en dan ga je nooit wandelen. Ja. Maar ja, dat is dus een van de dingen die... ja Kijk, elk nadeel heeft een voordeel. Cliché ja. tot en met, maar ja. het is wel zo. Ja. En we zitten natuurlijk thuis met z'n allen. Ja, en je wil er natuurlijk wel op buiten, maar doe je dan? Oké, okay, twee dingen doen. Hardlopen. Daar ben ik nog niet aan toe. Nee. Oh nee, daar zijn de schoenen nog niet voor uitgevonden. Want <laughs> ik ben wat aan de zware kant geworden. Ja. Dus dan moet je een speciale schoenen hebben. Maar het wandelen, dat is toch ook heel goed voor je gestel. Ja. Heb ik begrepen. Ja. En als je het lang doet, dan val je af. En de waterleiding daar moet je zeggen, het zijn volgens mij. Een van de mooiste plekken die ik ken. Ja, daar ben ik 100 met je eens. Ik heb uh, dat uh, jaren geleden ben, ben ik, uh, voor het eerst ingestapt. En uh, dat... Hoe laat je Nou, ja... La, la, nou, ik, ik begon pas eigenlijk de waterleidingduinen te ontdekken... rond 2012, 2013. Zo'n beetje die kant uit. Uh, toen begon ik het te ontdekken. Dus... Uh, ja. Nou, dan, dan weet je wel uh, hoe lang dat alweer geleden is. Maar uh, ik, uh, ja, ik, als ik er uh, weer eens even zin heb, dan doe ik dat graag hoor. Dan ga ik uh, gewoon ja. wel weer even een tochtje lopen in dat, in dat nee, opzicht. Dat snap, ik. Ja. dat snap ik. Ja, jongen, er is een hoop gebeurd in Nederland. En er gebeurt er nog steeds een hoop. Gisteren ja. was het gelukkig wat rustiger. Ja. Maar ja, de, de, de zondag, het weekend en de maandag, die waren. Natuurlijk ja, hoe kijk jij waren... daar tegenaan eigenlijk uh, in dat opzicht? Nou, ik vind dat. Uh... Ja, aan de ene kant vind ik het natuurlijk... ja, verslagen crimineel. Ja. En aan de andere kant vind ik het ook wel jammer... omdat... het is weer een stok om mee te slaan, hè. Ja. Kijk, dat die idioten dit doen... Ja. betekent natuurlijk dat uh, uh, zo'n regering meteen zegt van... ja, wacht even. Dat uh, demonstreren en uh, en opkomen voor, uh, voor je rechten... en je, uh, zeg maar, het, het recht op... Uh, op uh, ja te zeggen waar je, wat je, wat je, waar je voor staat en waar je, eh, waar je wat, je, wat jouw ideeën zijn. Ja. Het recht op meensuiting. Ja, dat wordt natuurlijk hierdoor. Natuurlijk vrij bemoeilijkt, Want ik zag zich het. Uh... Uh, zeg maar de dame van. Uh, van uh, D66, Kaag. ja, Sigrid Kaag. Ja, dankjewel, je ja. Dank uh, Menno. Ik heb Menno ook meegenomen om te chauffleren. Hij is daar nog heel erg op ho te <laughs> hoog. Jullie lopen toch niet met die twee stokken uh, als uh, twee heren uh, Nordic Walker of wat dan ook? Hè? Dat, dat, nee, dat, Nordic, Nordic Walking houdt toch op. <laughs> Nou, ik moet wel zeggen, dat, dat, dat, maar goed, laten we, ja, laten we even een... bij Sigrid Kaag even verder gaan. Ja. Die zei, die zei dat, deze, dat deze rellen waren uitgelokt door viruswaarheid. Kijk, ja. en ik ben geen fan van viruswaarheid, want ik vind, ik vind ze, ze hebben geen goed plan. Hm? Ze hebben geen, ze, ze, ze doen maar wat, en ze hebben ook van die ludieke acties allemaal en ik ben er niet zo van. Ja. Ik ben toch meer, ja, dat komt misschien omdat ik het elke ochtend om half zeven zit ik rechtop achter mijn, uh, mijn MacBook... Ja. want dan moet ik de hond uitlaten in dit geval Maurice de hond die komt er weer met allemaal, die komt allemaal stukken aanzetten die moet ik dan bekijken dus ik, ik, ben, ik, ben, ik, ik ben vrij vroeg ben ik op de hoogte van wat gespeeld ja. kijk en ik moet wel zeggen dat die, dat die Maurice ja, ja je kan van alles over hem zeggen wat je wilt dat het een eigenwijze man is dat is het zeker en je moet daar ook met te maken dus als iemand het weet ben ik het wel ja. maar ja. hij gaat wel van data uit die hij goed onderzoekt ja. En uh, dat is dus een van de dingen die ik vandaag toch even wil melden. Ja. Nou, het is een beetje dicht bij huis. Ja. Maar uh, vanmorgen stond er een stuk op dat... Uh, en wat een leuke insteek ook van Maurice... is dat uh, ja, het RIVM... die heeft zelfverstopte paaseieren gevonden. En daar bedoelt hij eigenlijk mee te zeggen... Ja. is dat op basis van de cijfers van het RIVM worden beslissingen genomen. Want die worden eigenlijk één op één overgenomen door de regering. Ja. In dit geval over de dreiging van de Britse mutant. Ja. En de dreiging van de Britse mutant is uh, natte vingerwerk. Ja. Want ze weten het niet. Ze hebben geen cijfers. Ze hebben een model ja. van de cijfers. Maar ja. dat is iets anders dan de echte ja. keiharde cijfers. Ja. Die zijn er dus niet op dit moment. Hm. Dus je vindt eigenlijk een... Uh, ja, je vindt een paarsei, maar je hebt hem zelf verstopt. Ja, ja, ja. Snap je wat ik bedoel? Ja, als het, als... het is heel moeilijk om niet te zeggen van ja, maar ja, die Britse mutant die, die is echt een opmars bezig, want dat weet zij helemaal niet. ja. Wat, wat, ja, wat, ik, wat ik wel wil, en dat is een beetje de ergernis van mijn kant uit... Hè, dat, uh, dat uh, vier, vier uh, virologen, en in dit geval infectiologen... Uh, uh, ja. la, laat ik uh, maar even de baas van de RIVM zelf uh, er maar even bijhalen, van Dissel. Ja. Uh, ja. Dat we, ja, we moeten oppassen. De Britse variant krijgt uh, voet aan de grond. ja Volgende week is het de Koreaanse variant, dan is het weer de Deense variant... Uh, die nog ja. misschien uh, een stuk besmettelijker is. Uh, ja, ja. Je hebt het nu over de Braziliaanse variant die in Californië is opgetoken. De Zuid-Afrikaanse ja. variant heb je... Ja, houd het dan ook nooit op. Want op een gegeven moment moet je toch eens een keer uh, gaan zeggen van... Uh, nou, uh, het, uh, hè, want, want uh, elke stam of uh, elke virusstam... waarschijnlijk dan nog besmettelijker zijn als, uh, als de oorspronkelijke versie. En dan denk ik, ja, zo komt het natuurlijk nooit een einde aan. En dat bedoel ik ermee te zeggen van als je je oren laat hangen naar een virologen. Dat, uh, of in ieder geval nee, kijk, naar infectiologen kijk. van het RIVM. Kijk, wat, wat nou zo opvalt is dat... Eigenlijk gaat het heel goed met de cijfers. Uh -huh. Die gaan omlaag. We staan uh -huh. misschien even stil, maar gaan verder omlaag. Ja. En er is altijd wel wat... te melden... Kijk, als je... Hey, ik zei toch, We hadden toevallig een discussie met... of een discussie... Ik sprak met Menno in de auto hier naartoe. Uh -huh. En toen had ik het toevallig over de opmerking. Een opmerking die eigenlijk voor mij niet zo handig is... omdat ik natuurlijk een slaap in mijn ben. Ja. Dat je moet kijken naar het glas dat half vol is. Uh -huh. En niet naar het glas dat half leeg is. Nee. En de overheid en het RVM, krijgt het elke keer voor elkaar... door het goede nieuws af te zetten tegen iets dat niet goed is. Waardoor die angstknop steeds wordt aangezet bij mensen. Ja, ja. Dus die, die het gaat goed met de cijfers, maar de Britse variant die... Baart die is... ja, nou dat, dat bedoel ik ermee te zeggen. Hè, de volgende, volgende week is het de Koreaanse variant... en de volgende week daarop is het de Russische variant. En dan angst. heb je weer de Chinese variant... die nog weer tien keer besmettelijker is dan de Britse... en zo blijven we aan de gaan. Nou, maar zo blijft die angst ook gewoon ja. in, de, in, in de samenleving. Ja. En door die angst krijg je ook een enorme tweestrijd tussen mensen die eigenlijk de maatregelen nog niet streng genoeg vinden. En dat zijn meestal mensen, mensen die heel erg bang zijn. Ja. Of mensen die een beetje wakker zijn geworden en denken van ja, maar als dit zo doorgaat op deze, op deze weg... Ja dan gaat onze hele maatschappij naar de... Naar de, naar de ja, nou ja, dat ik, kijk, uh, uh, angst regeert en angst uh, regeren, dat is natuurlijk uh, nooit, nooit goed, nee, vind ik. Nee, maar, de, maar de angst regeert ook, Ja, Rettelijk en figuurlijk. Ja, en, dan, en daar, uh, daar, uh, ja, daar, daar heb ik iets, uh, iets op tegen. Ik heb uh, ik, uh, ja. bedoel, uh, ja, uh, uh, valt er iets... En, en, en, en dan het andere nieuws, want dan mm. laten we dan kijken naar de grote redding... die aangekondigd is vorig jaar, hè, al twee weken nadat... De crisis uitbrak. Nou, toen hoorden we het Hugo de jonge zeggen: 'Er is maar één iets dat ons kan redden'. En vaccin. Dat is dus als we allemaal een vaccin geworden. Ja. Nou, kijk naar de situatie van het vaccin. Ja, dat bedoel ik. Dus uh, dat ook dat. Uh... Er is geen pijl om op te trekken. Nederland bummelt ver achter op alle andere landen qua aantallen vaccinaties. Dat ja. één. Ja. Er zit geen, er zit geen snelheid in. Er zit geen plan in. Het is net een Lada, en hè? De, de fout is geweest dat gewoon qua het hele vaccineren, hmm. toen die Mexicaanse Egypte was, dat was natuurlijk ook uh, geen briljant iets, maar dat werd overgelaten aan mensen die verstand hebben van logistiek en planning, namelijk mensen uit het leger. Ja, uh, weet je wie toen de minister van uh, Gezondheid was? Nee. Verguist uh, tot en met op Klink. Ik kan zeggen wat je wil, maar op klink was wel een slimmerik in dat opzicht. We dus, doen uh... nou, het is wel voor elkaar. En ja. Ik heb van de week in een programma heb ik een van de van de colonels uh, gehoord, een dame die toen belast was met die logistiek. En toen was Nederland het snelste land ter wereld. Ja. ja. En nu zijn we het langzaamste. Nou dat. En daarnaast, want ik heb het nooit zo op farmaceuten gehad, mm -hmm. maar het schijnt, het schijnt, de, de, de Brussel. Is, is, is woedend op AstraZeneca. Ja, toegang. heb ik ook gelezen. Dus dat, uh... omdat, ze, omdat ze gewoon volslagen onbetrouwbaar zijn, namelijk met het leveren van de vaccins. Nou, ja. Ja, het, dus, het, het wordt er allemaal is, niet gezelliger op, denk ik. Het wordt er allemaal niet gezelliger op. Ga jij nou maar lekker de enige, doorwandelen, denk ik, met de mij nou? De, de enige uitweg die we hebben, waar ik toch een beetje eindigt met een positief iets. Ja. Als het nou van de zomer die besmettingen echt teruglopen, wat, wat Boeddhist de Hond ook verwacht. Ja. ...dat er dan misschien een, een, een, een exit is. In die zin dat het publiek en de bevolking het echt niet meer pikt... ...en zegt van ja, hoe kunnen wij in godsnaam met dit soort maatregelen leven? Ja. Terwijl het eigenlijk allemaal niet zo erg is wat er gebeurt. Nee, Kijk, nou, dat hopen we dus. Ja, nou ja goed, er zal ergens wel gerust een omslagpunt zijn. Maar de zie ik dat nog niet gebeuren. Ja. Dus. Nou, het was me een, een aangenaam genoegen, uh, Jaap Koper. Ja, zeker. Doe mij nou de groeten. We gaan, we, gaan, we gaan ook samen een keer wandeling maken. Lijkt mij een goed plan en dan kunnen we het er altijd nog eens even uitgebreid over hebben. Ook in de wazenleiding ja. Duinen, denk ik. Helemaal goed, man. Oké, okay. dat, dat was, uh, dat was uh, Mick Boskamp even weer verder naar uh, de muziek Tom Petty en de Heartbreakers met Mary Jane's Last Dance.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 One more time to kill the pain I feel summer creeping in and I'm tired of this town again Slow down, you never grow old, tired of screwing up, I'm tired of going down, I'm tired of myself, I'm tired of this town, oh my my, oh hell yes, honey put on.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 dat dat toch niet eh, een van de gezelligste dames is die je op een feestje moet hebben hoor, Grace Jones. Maar goed, eh, zij heeft er wel eh, succes mee gehad. Pull Up To The Bumper was ook een van de hits die ze heeft gehad in de tijd dat het allemaal nog met Grace heel erg voor de winnende is gegaan. Bovendien heeft zij hier ooit Zandvoort bezocht. Dat was eh, min of meer voor het programma Countdown. Dat weet ik nog. Eh, ik weet niet niet meer precies wie het toen deed. Ik, uh, ik denk dat het of Simone Walraven net nog deed. Uh, en dat daarna Adam Curry degene was die het over heeft uh, genomen. Want uh, Adam Curry heeft het uh, later ook nog uh, gedaan. Uh, maar uh, zij was toen op uitnodiging van Countdown Café om eens even gezellig uh, dan een avondje door te brengen in de sessels. En dat uh, zat toen ergens verstopt onder het ...toenmalige Hotel Bouwers... ...wat uh, we tegenwoordig uh, ook niet meer hebben. Want uh, ja, wat, is, wat staat er eigenlijk nog wel overheid? Die zandvoet vra vra vraag ik me af aan oude, oude dingen. Dus uh, ja, ik, ik zeg dat zelf. Maar goed, uh, Hotel Bouwers was een van de vermalen dingen... Die, ...die er ooit heeft uh, gestaan in dit dorp. Goed, uh, aan alle leuke dingen komt er een eind Ook aan dit uh, programma dan uh, sluiten we altijd uh, toch even af... ...met een, uh, nou ja, ik denk misschien een, een beetje een leuke... ...een beetje een vlot nummer we in de tijd uh, dat er nog uh, heel veel zandvoerse radiopiraten zijn geweest. Uh, uh, we hebben een beetje op leven en dood uh, bestreden, liggen, het wel. Met allerlei plaatjes en uh, noem maar op. En een van die nummers uh, die uh, een die van de, de stations heeft uh, voortgebracht... ik geloof de mijne zelfs, was deze. Barbara Roy en Gunna Put Up A Fight. Ik zeg tot morgen tussen 8 en 10. En anders ben ik er volgende week weer met uh, dit uh, programma... en uh, bij de Kampen Valshow aanstaande dinsdag weer. Dag hoor.